Jelle Visser met het NOS-journaal. In Amsterdam zijn bij een steekpartij op een festival in Sloterdijk... een dode en twee gewonden gevallen. Volgens NA Nieuws zijn er twee verdachten aangehouden. De Turkse president Erdogan heeft in de hoofdstad Ankara... zijn overwinningstoespraak gehouden. Daarin riep hij het Turkse volk op tot eenheid en solidariteit. Voor de andere kandidaat is de nederlaag pijnlijk... vertelt correspondent Mitra Nazar. Teleurstelling, maar wel wat meer dan dat. Het is weer niet gelukt en de hoop was heel erg groot uh, dat het dit keer misschien toch wel zou lukken. Maar Erdogan is opnieuw opnieuw onverslaanbaar gebleken, eigenlijk. De oppositie kreeg gisteren 48% van de stemmen het vieren van die Turkse verkiezingsuitslag is in Den Haag een man zwaar gewond geraakt. Op beelden is te zien hoe hij vuurwerk oppakt dat daarna ontploft. Ook op andere plekken in Nederland is de overwinning van Erdogan gevierd, zoals in Amsterdam. De mensen die tegenover hem staan als concurrenten, als wij dat op deze manier mogen beschrijven, zijn gewoon niet te goed om de zekerheid te geven, vooral niet met internationale banden wat op dit moment geldig zijn. Ook in Rotterdam was het feest. Auto's met Turkse vlaggen reden door het centrum van de stad. Opnieuw is Kiev deze nacht beschoten met kruisraketten en drones. Het is de vijftiende keer deze maand dat de Oekraïnse hoofdstad onder vuur ligt. Volgens de legerleiding zijn er meer dan 40 projectielen neergehaald. Eén man kwam om het leven, twee anderen raakten gewond. Vandaag is het een feestdag in Kiev. De stad werd meer dan 1500 jaar geleden opgericht. En dan het weer. De dag begint fris met landinwaarts wat bewolking. In de loop van de dag loopt de temperatuur op tot een graad of 15. In het noorden van het land, in Limburg, kan het 19 graden worden. Daarmee is het iets koeler dan afgelopen weekend. Ook morgen is het nog fris, maar vanaf woensdag loopt de temperatuur weer op. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Er zijn geen bijzonderheden op de weg.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 FM, met een hoofdletter zet. Van Zon, Zee, Zamfoord en Zomerhit Do things by heart Who gets the job Pushing the knob? That sort of responsibility You draw straws for If you're mad enough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 Per I want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 En de regio. Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. In Amsterdam zijn bij een steekpartij op een festival in Amsterdam-Sloterdijk een dode en twee gewonden gevallen. Volgens NA-nieuws zijn er twee verdachten aangehouden. De Turkse president Erdogan heeft in de hoofdstad Ankara zijn overwinningspeech gehouden. Daarin riep hij het Turkse volk op tot eenheid en solidariteit.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 We gaan diep, diep, diep, diep, je energieën Dus je gaat bij, gaat bij Zeg het dames, maar maar denk dat ik niet genoegen zal zijn Denk alle tijden, we hebben je lid even met bij je voor jezelf ook een beetje voor mij Mami, waren je voor jezelf ook een beetje voor mij Ga niet weg zonder mij Mami, geef me een sein Je bent al on my mind. Je was beter bij mij Give us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 Ik weet niet wat ik yo soy un niet wat ik wil. Ik weet niet wat ik wil. Ik weet niet wat ik wil. Ik weet niet wat ik Vamos a compartir a De van de zomer op ZFM hoor je nu overal, hoor je nu overal, ieder etmaal weer ZFM zomer.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 A Dios le pido que si me muero sea de amor y si me enamoro sea de vos y que de tu voz este de corazón todos los días. Yo a Dios le pido. Zet je radio in het zand. Voor zon. Zee. En heel veel zomerhits. Dit is ZFM Zandvoort.